4 uur. Het NOS-journaal. Ewald de Jong.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 Nou, in diner in wat het beste restaurant ter wereld wordt genoemd... zijn 63 mensen ziek geworden. De gasten van het Deense restaurant Noma hebben een norovirus opgelopen. Dat veroorzaakt diarree en overgeven. Uit een onderzoek van de Deense Voedsel- en Warenautoriteit... blijkt dat ook vier personeelsleden ziek zijn geworden. Volgens de inspectie heeft Noma onvoldoende maatregelen genomen... om te voorkomen dat de ziekte zich verder zou verspreiden. Vorig jaar werd Noma voor de derde keer op rij... door het toonaangevende culinaire tijdschrift Restaurant World... uitgeroepen tot beste restaurant van de wereld. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of vijf in het zuiden... en soms het midden wat zon bij 12 tot 16 graden. Tegen de avond vanuit het zuiden regen. Morgen in het noorden overgaat in sneeuw of ijzel. Het wordt morgen plus 1 graad in Groningen en zo'n 11 graden in Limburg. Zondag ook in het zuiden wat kouder. AMB verkeersinformatie Hier staat in totaal 40 kilometer file. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. Bij Rotterdam zijn de meeste bijzonderheden... op de A16 Breda richting Rotterdam... staat voor de Van Brien-Noordbrug 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda... verknoopt het Ridderkerk 4 kilometer. Daar is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... verknoopt Ketelplein 4 kilometer. Daar is een auto gestrand. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht, tussen Afrit en Dolder en de Uithof, 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Met de zuinige Citroën C1 rij je van Nederland naar Tirol op één tank. Een prettig gevoel, zeker in de portemonnee.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Goedemiddag en welkom vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zonder Bert Brussen. Ik geloof dat hij het duurste restaurant ter wereld is geweest... Hij is ziek en de symptomen lijken erg op die die de gasten hadden. Die hoorden we net in het nieuws. Wat we wel hebben, welke lessen uit haren neemt Marco Zanoni, directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, mee voor de voorbereiding van de kroning in Amsterdam? Ondernemster Mirella Visser wil een, wil een Europees vrouwenquotum. En u kunt daarop reageren door ons te twitteren: hashtag AfroVML of kijk naar onze website vrijdagmiddag live maar eerst, u hoort het net nog even in het staartje van het vorige blok. Uh, de onthulling uh, waar Frits Barhand van riep dat hij er geen tijd meer van had. Wat, wat is dat, Frits? Nou, dat, uh, in die NRC van vorige week zaterdag, waar dit interview met Piet Moerland stond, daar schrijft Hugo Kamps een column. En die zegt dan over dat hij voor de gek gehouden was, Moerland. Achter dat leugeltje kan er ook nog wel bij. Maar dan komt hij met een onthulling, Hugo Kamps. Hij zegt dat hij een paar jaar geleden in de Tour de France is geweest. En s'avonds urenlang met een lid van de raad van bestuur van Rabo heeft zitten bomen. En waarschijnlijk wel een glaasje wijn. En waarover hebben ze alleen maar zitten praten over EPO. Dan schrijft Kams letterlijk dat lid van de Raad van Bestuur wist alles over het wonderproduct. Als een medicijnman. Met andere woorden, uh, ik heb Hugo Kams meer te bellen, maar de omstandigheden kreeg ik hem niet te pakken. Hmm. Uh, Kams heeft een rabobom in de NRC gelegd. Het is aan de NRC om het tot oplossing te laten brengen. Ja, maar dat hij wel alles in EPO weet wil nog niet zeggen dat hij ook wist dat die renners het gebruiken of niet? Nou, Kamp suggereert in die column dat hij met die man heeft zitten te praten. Dat die man daar alles van... Hij wist ja. alles van EPO als een medicijnman. Nou, je praat er niet over als je ploeg niet betreft. Maar nogmaals, Kamp suggereert daarmee, en Kamp is ook een, goed, is een journalist, ja. dat een lid van de raad van bestuur alles van EPO wist. We gaan en dat de vind de ik een onthulling. En de zei volgen, en anders zullen we Kamp ongetwijfeld ja. hier uitnodigen. Dat was de onthulling. Tot zover, Frits Barend. Dank. De rubriek over de Furby. In onze studio vandaag twee gasten. De heer Andries Ketchet over de comeback van de Furby. En mevrouw Deborah Jansonius, geoloog over het gat in Florida. Welkom. We beginnen met de heer Ketchet. Ja. ja, de Furby, de elektronische pratende knuffel. Die is nu, 15 jaar na zijn debuut in de speelgoedwinkel, opnieuw een succes. Hoera! Ja, inderdaad. Ja, is erg leuk, deze comeback. Maar hij is ook uh, erg verbeterd, hoor, in vergelijking met die van uh, 15 jaar geleden alweer. Dat was maar een saai dingetje. En dit is een geweldig expressief beest met uh, enorm veel mogelijkheden. Oh ja, ja, wat kan deze dan allemaal? Nou, je kan via een app, kun je het beestje voeren, hè, eten geven. Hungry! Leuk! Uh, doet u hem eens aan, die Furby? Ja, dat lukt even niet. En wat, wat kan hij nog meer? Nou, hij reageert op aanrakingen, aaien, slaan. Hi, hi. Wat enig. Ja, nee, en hij danst muziek. Die zijn baasje op een mobiele telefoon of tablet uh, afspeelt. Tell me more! Zo, zo. Dat, uh... En in zijn ogen zijn uh, twee kleine LCD-schermpjes. En daar, hij, kan hij, daar kan hij honderd emoties tonen. Oh. Ja. Ja. Nou, dat is ontzettend leuk. En het blijft toch altijd makkelijker dan een echt huisdier. Maar uh, zet hem nou eens aan, dan kunnen we hem horen. Ja, wacht even. <lacht> hij reageert nog niet, wat je net zien natuurlijk. <lacht> Beetje als met opstarten. laat. Uh. Ja. Nou ja, dan praat ik even vast met mevrouw Jansonius, geoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Jansonius. Uh, ja. U kwam ons wat vertellen over het 9 meter wijde gat waar een man in Florida met bed en al in verdween afgelopen vrijdag en wat hem het leven kostte. Hij werd bedolven onder het puin. Uh, ja, dat is het uh, fenomeen van de verzwelgende gaten. Ja. Uh, ja, wij noemen dit uh, instortingdolines. Die ontstaan als de grond boven een bestaande grot opeens instort. Tell me! Uh, ja, mevrouw Jansonius, waarom maakt u toch steeds die Furby-geluiden? <kijst> Sorry. Ja, ik zou het graag even met u hebben over het fenomeen van de verzwelgende gaten, maar op deze manier. Uh... <kijst> Mevrouw Jansonius, uh, uh, ja, uh, in Florida komt dit vaak voor. Ja. Omdat Florida grotendeels rust op kalksteen. Dat ideaal is voor het ontstaan van deze holtes. Ah! Nou ja, dit is echt... Uh... Uh, sorry, sorry. Ja, ziet u, uh, ik woon al jaren alleen. En ik ben heel gelukkig met mijn Furby. Dus als ik zo'n beestje hier dan zie, dan kan ik me gewoon niet meer inhouden. Hè? Ik spreek ook heel goed Furbies. Ik ben als het ware gefurbiseerd in de loop der jaren. Oh, hij, hij doet het, nu. Nou, hij doet dat het is, nu. Dat is leuk. Uh, sorry. Mevrouw Jansonius, kunnen wij even ter zake komen nu? Uh, nou, in ieder geval bedankt of zo... Uh, ja, uh, graag gedaan, graag gedaan. La, la, la, la, la, la, la. Mevrouw Janssonius. <laughs> nou, wat blijft hij toch nog doet. Wat een rare sketch. Ja. Zellen de Stevries, van Amstel en Marjan Luif. Vanmorgen om 11 uur, heeft het eerder in deze uitzending kunnen horen... werd het onderzoeksrapport over de rellen in het Groningse dorp Haren gepresenteerd. Eerder hoorde u Bernd Snijders, burgemeester van Haarlem... al over de conclusies van de commissie. En nu bij mij aan tafel Marco Zanoni, directeur van het COT... het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Welkom. En ook aan tafel onderneemster Mirella Visser. Die gaat het zo over vrouwenquota. hebben. Ook welkom. Zou een onderneemster, Mirella, de gebeurtenis is zijn haren heel anders aangepakt heb. Jeetje, dat is een uh, lastige vraag. Ik, ik, ik hoop eigenlijk van wel. Ja, Want ik, idee, volgens mij is het niet iedereen. zo heel erg goed gegaan. Dus laat nee, dat we we ik nou vrouwen het voordeel van de twijfel geven. Ja. Goed, bij deze. Uh, Marco, ook jij hebt dat rapport gelezen. Uh, wat vond je opvallend? Ik vond opvallend dat heel veel van wat we eigenlijk al wisten... ook in dat rapport uh, tevoorschijn kwam. Hè. Um, voor mij zijn er nog steeds klassieke openbare ordeproblemen. Ik vond de rol van de social media wat beperkter dan iedereen dacht. En voor mij zijn er nog steeds, het is een grote groep jongeren... die waarschijnlijk te veel gaat drinken. En hoe hou je die nou uh, in de klauwen? Geen nieuws. Nou, nieuws is vooral de vele feiten die daarin staan. Dus je kunt nu echt nalezen hoe het precies is gegaan. Dat is soms schrikken. En soms is het ook helaas een, een werkelijkheid die, die je vaker ziet. Mm -hmm. Maar belangrijk dat het helemaal is uitgezocht. Maar mist je iets in de, in de analyse, of niet? Nou, wat ik opvallend vind, ik mis conclusie 1. Um, conclusie 1 is, dit geweld is ontoelaatbaar... Uh, dit gedrag is ontoelaatbaar. Conclusie 2 is de autoriteiten hebben gefaald. Nu staat vooral conclusie 2. Ja. Conclusie 1 mis ik. Er wordt wel gezegd, althans er wordt een soort van analyse... probeert Cohen ongeveer te geven hoe het uh, kon... dat het ook tot die gewelddadigheden en die vernielingen leidt. Daar zegt hij wel iets over, het, over de huidige feestcultuur... en het uh, ontbreken van ouders of andere mensen... die tegen de jongeren zeggen, jongens, dit mag niet. Dat, dat staat er inderdaad in, dat is denk ik ook heel waar. Jongeren zoeken die grens op, de rol van ouders is sowieso interessant. Er staan heel veel waardevolle volle punten in. Maar ik zou het wel mooi vinden als je gewoon zegt... Hey, dat geweld, dat kan gewoon niet. En vervolgens gaan we kijken, wat is er misgegaan, wat kan er beter? En dan zie je klassieke fouten, klassieke valkuilen... die we in alle eerdere evaluaties ook hebben gezien. Ja. En dat roept vooral de vraag, op, waarom is er niks geleerd? Maar waarom is het zo belangrijk om dat eerst te benadrukken? Omdat nou, dat was... het nu, nu lijkt alsof je het vooral over hebt... wat heeft de politiefout gedaan of de burgemeester... Um, maar je zou er maar wonen. Je zou dat geweld in je tuin hebben. Je zou maar uh, aangevallen worden. Um, dat kan sowieso niet. Dus ook al heeft de politie gefaald. Dat, dat is waar, daar kun je van leren. Maar zeg vooral even eerst uh, waar het begonnen is. En dat is niet bij de politie. Nee. J het, het, het, jij knikt, hè, Mirella? Nee. Want? Nou ja, ik, ik, vind, ik vind het helemaal terecht. Het is gewoon echt tijd dat we dit soort uh, ja, geweld... heel duidelijk uh, met z'n allen stelling tegennemen. Dat is echt heel erg noodzakelijk. Maar hele gewone jongens en meisjes misschien ook wel... Hè, die dat deden met een baan... En, uh, die, die zelf achteraf verbaasd waren... over dat ze de winkel geplunderd hadden bijvoorbeeld. Ja, in vakjergon gelegenheidsverstoorders. Toen wij Hoek van Holland onderzochten... Ze. Oh. Uh, kwamen ze daar ook uh, prominent uit. Niet alleen de hooligans, ook de gelegenheidsverstoorders. Mensen die worden meegesleurd in de sensatie in de behoefte om toch wat actie te hebben. Um, en dan helpt het natuurlijk niet als je als politie niet de goede dingen doet. Um, maar alcohol, um, er werd alcohol verkocht, er werd veel alcohol verkocht... er werd extra ingeslagen. Dan kwam op de rol van de ondernemer overigens... en welke rol die daarin speelt. Heeft. Ja, want wat had hij moeten doen? Dan de deur uh, sluiten? Nou, enig ethisch besef van hoe ver wil je gaan... en uh, wat voor soort feestje wil, je, wil jij hebben. Um, dat mag je wel van de ondernemer. Hij nou, was misschien bang dat aan zijn ruiten ingegooid zouden worden... Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Volgens mij is er ook heel erg geplunderd, toch? Die, die, die ja. winkels waren hartstikke dicht, hoor. Dan sta je als ondernemer machteloos, toch? Ja. Dan sta je als ondernemer machteloos, ja. ja. ja. Het, is, je, je bent, het COT, moet ik zeggen, het instituut, is ook gevraagd uh, om advies... als het gaat om de, de kroningen die wij mogen verwachten, ja. 30 april Amsterdam. Uh, zijn hier nu dingen of adviezen of conclusies die je kunt gebruiken... om die dag nog beter voor te bereiden? En Natuurlijk neem je dus ook dit scenario mee. Hè? En dan vind ik dit nog iets minder dan een echte flashmob. In het rapport wordt dit ook een flashmob genoemd. Wat is een flashmob? Nou ja, voor mij is een flashmob uh, vooral een, een spontaan evenement... dat in hele korte tijd tot stand komt. Een oproep. Ik zou het, Via internet? Ja, ik zou het ingewikkelder vinden als er nu iets bekend wordt gemaakt... voor over een paar uur. Of voor overmorgen. Dit is toch over meerdere dagen. En dan wordt het voor mij meer een wild evenement... waar je echt wat meer had kunnen doen veel meer had kunnen doen dan nu gedaan is. Omdat ze het al zo lang aan zagen komen? Omdat, er, omdat je dat zag, omdat er veel discussie is geweest... en dan zie je dat eigenlijk bijna alles half is gedaan. Het is opgeschreven, niet uitgevoerd, geen expertise in huis gehaald... geen ervaring, te weinig capaciteit. Ja, en dat is niet nieuw. En dat is niet omdat het opeens een internetfenomeen is. Dat is gewoon je zaak niet op orde hebben. En tijdig onderkennen, ja, ik moet wat anders. Waar was de burgemeester van Groningen die zijn hulp aan kon bieden... Um, hebben ze de collega's in Amsterdam of Rotterdam gevraagd? Dat is allemaal niet gebeurd. Dus onderken dan ook dat je een kleine gemeente bent. Onderken dan ook dat je die ervaring niet hebt als politie. En dan is er genoeg ervaring die je naar binnen kan halen. Maar die fouten zullen ze in Amsterdam niet maken, neem ik aan. Oh, dit soort fouten zullen ze in Amsterdam zeker niet maken. We hebben de afgelopen jaren Koninginnedag onderzocht. De afgelopen drie jaar eerder de, de huldiging Nederlands elftal. Dit is werk voor professionals. En professionals zullen in dit rapport een paar lessen vinden. Maar ze zullen vooral zien wat niet hun werkelijkheid is. Van dit is vooral niet hoe zij het doen en hoe zij het willen. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat het dus ook in die andere gemeenten... die er dus minder ervaring mee hebben, wel goed gaat? Door die expertise in te vliegen. Door gewoon te zeggen, er is een algemeen commandant van politie... die al jaren de Koninginnedag in Amsterdam doet. Die wel weet hoe je met groepen omgaat. Die een uitgaansavond ook voor groepen jongeren staat... die te veel hebben gedronken. Haal die nou in huis. Nationale politie biedt allemaal mogelijkheden om de juiste poppetjes op de juiste plaats te zetten. Maar als je zelf niet alles in huis hebt, Michela Visser, dat buiten huis zoeken? Ja, ja, er is hier heel veel in Europa ook uh, ervaring mee uh, opgedaan. Volgens mij ook in Duitsland uh, heeft men ook, uh, hier uh, grote ervaring mee. Dus waarom wordt dat niet gebruikt? Het lijkt me echt uh, noodzakelijk dat dat gewoon wordt uitgewisseld. Ja. We gaan kijken wat de adviezen ook van het CUT uh, zullen opleveren en helpen. Vooral ook als het gaat om de komende evenementen. Waaronder als een van de eerste natuurlijk die kroning hier in Amsterdam. Tot zover dank Marco Zanoni en uh, Mirella Visser. We gaan eerst voordat we met jou doorpraten over vrouwenquoten weer luisteren naar muziek. Licks and Brains. Everything gonna work out But can you feel it? Everything gonna be okay Blues, Wicks en Blaine zonder de hele strakke leiding. 20 man van Rolf Delvos. Dank allemaal. Na Japan en de Verenigde Arabische Emiraten heeft Nederland het minste aantal vrouwen in hoge managementfuncties. Het aantal is afgelopen jaar gedaald van 18 naar 11 procent. Vandaag blijkt dat uit een onderzoek van adviesorganisatie Grant Thornton. Geen goed nieuws voor onze volgende gast, Mirella Visser, toch? Helemaal geen goed nieuws, nee. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, ja. ja ik, ik was ook eigenlijk wel een beetje verbaasd... want ik dacht dat we op de goede weg waren. Maar uh, deze cijfers laten iets anders zien... Dus ik heb wel even gekeken waar die cijfers nou precies vandaan komen. Want dat vind ik altijd wel belangrijk. Kloppen ze niet? Nou, als je kijkt naar de Eurostat-cijfers... en dat zijn echt de officiële Europese statistieken... dan zie je toch een ander beeld. En dan zijn we in Nederland nog niet zo heel erg afgezakt. Als iets positiever, die... positiever, maar wel afgezakt. Nee, 30 procent. Nou ja, dat is nog relatief oké. Okay. En het Europees gemiddelde is 33 procent. Dus we zitten wel nog iets onder het Europees gemiddelde. 30 procent vrouwen in hoge in managementfuncties. managementfuncties. Dat, dat is veel hoger. Dat is, dat is veel hoger. Ja, ja. Um, Dus, dus ik, ik weet niet precies waar die cijfers helemaal vandaan komen. Want er staat ook een aparte statistiek over vrouwen in uh, besturen en raden van commissarissen. Um, en, en daar zie je ook een dergelijke afwijking. Dus het is altijd eventjes de vraag van... Nee. We laten het voor rekening van het adviesbureau. Exact. Naast jou staat... zit nog steeds Marco uh, Zanoni. Uh, de, uh, werken er voldoende vrouwen bij het COT eigenlijk? Er hmm. werken voldoende vrouwen bij het COT. <laughs> Namelijk? Hoor. Hoeveel geweest? Ja, het gaat niet om de kwantiteit, maar om de, om de oh. kwaliteit. De <laughs> standaard om, om zeiling van het antwoord, of niet? Je, je wordt een beetje rood, verklap ik, maar goed. Het is hier warm. Ja, het is, dat is waar. Maar uh, percentage? Heb ik, heb ik niet zo voorbereid en dat voegt ook weinig toe, denk ik. Uh, uh, hele goede vrouwen Maar als directeur weet je dat toch? Ons algemeen directeur is een vrouw. Oh. Als, uh, mijn baas is een vrouw. Jouw baas is een vrouw, nou dat is in ieder geval een sterk punt, toch? Ja, Michella? het ligt eraan hoeveel directeuren er zijn met mij erbij twee. 50%, <laughs> 50 van de 50 top van de COT. Nou, is In de directiescoren zijn heel erg hoog. Daar scoor je goed. Je bent hier omdat uh, ja, jij bent voor een Europees quotum eigenlijk. Hè? De, de, de, de, hoe zou dat eruit moeten zien? Um, dat, dat quotum dat is eigenlijk aangekondigd uh, afgelopen jaar. En als het goed is, in juni wordt het in stemming gebracht. En dat quotum dat gaat vooral om beursgenoteerde ondernemingen... en dan vooral om commissarissen. Dus niet om uh, raden van bestuur en in zijn algemeenheid management. En dat quotum is ervoor bedoeld om alle lidstaten in de EU uh, aan te sporen... dat er gewoon echt iets moet veranderen, dat er echt iets moet gebeuren. En hoe hoog zou dat percentage moeten zijn uh, in die raden van commissarissen? 40 procent. 40 procent? Uh, ja, in het jaar 2020... Dus dat is behoorlijk uh, agressief, uh, ambitieus. Want nu, nu is het? Nou ja, we hebben nu in Nederland hebben al een vrouwenquotum. Hè? Vanaf 1 januari afgelopen jaar. Dat is al ingevoerd. Niet verplicht, toch? Dat is verplicht. Oh. Dat is ook verplicht voor oh, grote bedrijven. Uh, ongeveer de top 5000 bedrijven in Nederland. Ik dacht dat ze um, alleen maar hoefde uit te leggen als het niet lukt waarom het niet gelukt was. Oh. Juist, maar ja, het is de ja. wet. Dus, ja, dat, het staat in de wet. Maar dat, en over dat is het algemeen, Ja, maar over het algemeen wil men toch ook, zeker in het bedrijfsleven, wel aan de wet voldoen. En gaat dat goed hier? Nee, hè? Dus. Uh, nou, ze zijn net begonnen, hè? want 1 oh. januari was de invoeringsdatum. Um, en we hebben ook nog wel een weg te gaan, want maar 30% Europees? hebben we nog lang niet. Nee, precies. En, en 40% Europees in 2020. En nu Europees gezien? Op dit moment is het ongeveer 16% Europees. Zo. Ja. Gaan ze dat halen dan? Um, nou ja, de vraag is natuurlijk uh, of ze dat gaan halen uh, in 2020. Maar ik denk wel dat de, inmiddels de... Pool van talent, zoals het zo mooi heet, zo groot is dat er best een versnelling kan optreden. En je hebt gezien dat de afgelopen jaren, als je dus niets specifieks doet, dat dan de toename maar iets van een half procentje of een procentje per jaar is. Maar, maar met deze actie ja? moet het wel sneller gaan. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat er een hele goede uh, inhaalspurt gedaan zal worden. Er is in ieder geval voldoende talent om al die plekken ja, te bezetten. Dat, dat, dat wordt heel vaak gezegd ook door voorstanders van zo'n kwotum. En toch zitten die vrouwen er niet. Hoe komt dat dan? Nou ja, ja, door meerdere redenen. Maar een van de uh, redenen is echt... Uh, en ik denk zeker hier in Nederland... Uh, dat er toch weinig vrouwen zijn... die uiteindelijk in een toppositie terechtkomen. Uh, omdat er veel part-time wordt gewerkt. Uh, in Nederland werkt 75% van de vrouwen part-time. Part-time werk is de norm. Dat is als je. Handicap, werkt, je, ja, Het is heel erg goed. We hebben een prachtige regeling bedacht. Alleen, als je daar dus heel lang part-time blijft werken... dan heb je toch kans... dat je op een aantal functies gewoon niet uh, aan, de, aan de bak komt. En dat je dus ook een beetje aan hunzelf te danken? Nou, een deel, want dat is maar een deel van het probleem. En het, het andere uh, probleem zit er toch ook nog steeds in de cultuur. Binnen de top van de ondernemingen. Over het algemeen kiest men toch sneller um, iemand die op uh, iemand lijkt. Hè. Je bent altijd geneigd om iemand te de nemen. Ons die je, ons. Ja, ons kent ons. Ja. Dat doen vrouwen ook overigens witte, hoor. Witte middelbare mannen kiezen exact, witte die middelbare die, die mannen. kiezen dezelfde. Marco Zan Zanoni, bekend dit fenomeen? Ik zeg niet dat je een witte middelbaar je bent een witte jongeman, maar... <laughs> Welk fenomeen. <je> <laughs> nou ja, dat als jij een collega moet zoeken... dat je in eerste instantie zoekt naar iemand die uh, uit, het, uit dezelfde kring komt. Dus man is hetzelfde opgeleid, et cetera. Ik heb niet het gevoel dat, dat ik zo zoek. Ik zoek vooral wie is, wie is goed goed, wat, wat voegt er toe, wat hebben we al... welke expertise hebben we nodig, wat willen we doen... en wie Jij past doet het helemaal best goed. beste uit, hoor. Uiteraard, ja, nee, dat, dat wordt altijd gezegd. Maar vrouwen zeggen ook niet... van we moeten uh, kijken naar mensen die niet zo geschikt zijn... of die niet zo goed zijn of niet zoveel ervaring hebben. Dat zeggen wij ook niet. Wij willen nee. ook altijd de juiste mensen op de juiste plaats. Ja, toch, als... Alleen het ja? vreemde is dat het dan dus kennelijk iedere keer zo is... dat als er dan meerdere geschikte kandidaten zijn... dat dan toch weer die keus op die man valt. Dus ja, ja maar eh, daar moeten we daar En als we die doorheen. vrouw er dan zit omdat er een kwotum is, dan, dan zegt iedereen... ja, je zit er dus alleen maar omdat je vrouw bent. Ja, dat, dat zou ook gezegd kunnen worden, maar over het algemeen hebben vrouwen daar niet zo moeite mee. Te zeggen, kijk Als je daar moeite mee hebt, dan, dan, voel je je zel, ja, dan voel je eigenlijk zelf dat je daar niet zou je moeten mee. Ja, dat klopt. Exact. En daar ben ik heel blij Hoe mee. Er ja. ja, ja, wordt ook gereageerd, natuurlijk druk gereageerd. Komt er hierna een quota voor gehandicapten? En moet je straks vrouw en gehandicapt zijn voor een topfunctie? Er, er is al een quota voor gehandicapten in de wet, overigens. Hè. Werkgevers worden verplicht om een bepaald percentage gehandicapten in dienst te nemen. En dat heeft natuurlijk hele andere achtergronden dan het man de man-vrouw-verdeling in ja. het bedrijfsleven. Dus ik vind, eigenlijk niet, ik vind het eigenlijk een beetje ongepast. Ongepast, want? Zo nou ja, ik vind niet dat je die vergelijking zou kunnen trekken. En gehandicapten en ik, vrouwen? Ja, dat vind ik... Uh... Nou, gehandicapten vinden zichzelf misschien best wel gelijkstaan aan vrouwen. Nou, dat moet je zou dan kunnen. gehandicapten vragen. moet je gehandicapten vragen. Maar, gehandicapten maar, uh, nee. Nee. Nee. Ja. Marco moest even lachen, niet en... of niet? Nee. Ja, dit was toch licht amusant. Want die vergelijking met die vrouwen en die handicappten... Ja. vooral de non-discussie. Maar de non-discussie... De, de non-discussie, non ja. Ja. ja. De skepsis, de overigens... want die, daar komt het natuurlijk ook uit voort, Mirella... die, die zal, zal je ook niet onbekend voorkomen. Nee, maar die skepsis, ja, daar moeten we gewoon doorheen. En de enige manier om die skepsis uh, te ontkrachten... is om gewoon te bewijzen dat die vrouwen daar thuis horen... dat die vrouwen dat ook heel goed doen. Ja, dan moet je, je nog ziet in een aantal werk. landen, dan, gebeurt dan, dan, dat al. Nou dus, ja, ik was ja. hier in de, in de, de Tweede en de Eerste Kamer... is een ruime meerderheid tegen uh, dat, dat quotum in Duitsland begrijp ik eigenlijk ook. Nou. Dus... Het ligt iets anders, want de Eerste en Tweede Kamer is vooral tegen het feit dat de Europese Unie zich bemoeit met uh, hoe wij onze uh, ja, toppen van de organisaties willen inrichten. Nou ja, hoe, dan Daar zijn ze. Dus niet is voor het is een subsidiariteitsbeginsel wat ze in twijfel trekken. Wij dus dat is over. iets anders. Want alle uh, regeringen, dus alle 27 regeringen in de EU hebben gezegd dat ze in principe wel vinden dat er iets moet veranderen. Hmm. Alleen ze vinden niet dat de EU dat op deze manier moet doen. Gaat het er komen dus, in juni? Um, ik denk dat er goede kans is dat het er gaat komen, um, om twee redenen. Want de Europese, um, uh, het Europees Parlement is ook sterk voor, en het Europees Parlement heeft de laatste tijd bewezen dat ze uh, steeds vaker een vuist kunnen maken. Dus dat is één. En het tweede is uh, de ministers van um, um, Labour, de ministers van de arbeid, die zullen er ook naar moeten kijken. En daar zie je toch ook uh, de discussie en heel erg Ja, en uiteindelijk gaat het toch bij meerderheid van stemmen. We gaan kijken of het klopt tegen die Ten, dank tot zover Mirella Vissen. Dank ook Marco uh, Zanoni van het COT. En bij de radiowerken voldoende vrouw. Dit was vrijdagmiddag live. APPLAUS dank het publiek hier. Dank natuurlijk het orkest Licks and Brains. En dat er voldoende vrouwen werken, dat wilde ik zeggen, dat bewijst Lucelle Carrasso. Zeker, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Alleen de nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau is ook een man, Kim Putters. Die, uh, die volgt Paul Snabel op. Die is vanmiddag bij ons te gast, net als Job Cohen, om te praten over zijn uh, rapporten over haren. Verder veel sport. Vrouwendag, waar jullie het ook al over hadden. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Opstelten vindt dat de burgemeester van Haren... en de politiechef in Groningen op hun post kunnen blijven. Commissie Cohen concludeert dat de politie en de gemeente... geen greep hadden op de rellen in Haren. Het rapport oordeelt hard over de organisatie van de politie. Maar Opstelten heeft er vertrouwen in dat het in de toekomst beter gaat. De politie in Amsterdam heeft bij een onderzoek naar witwassen... een miljoen euro in beslag genomen. Twee verdachten, een man en een vrouw... zijn in hun huis in de wijk nieuw Westen aangehouden. Het geld was onder meer verstopt in tassen met een dubbele bodem. De Nederlandse militairen vertrekken in juli uit Kunduz. Het politietrainingcentrum wordt dan overgedragen aan de Afghanen. Wel blijven vier Nederlandse F-16's in Afghanistan... om de resterende NAVO-troepen te beschermen. En minister Schippers gaat met artsen praten over euthanasie... voor patiënten die hun wil niet kenbaar kunnen maken. De afgelopen tijd is de discussie opgeleid... over euthanasie bij mensen die dement zijn. Artsorganisatie KNMG vindt dat dat niet kan... omdat die mensen niet meer kunnen communiceren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB-verkeersinformatie. Er staat ruim 60 kilometer file. Dat is minder dan gebruikelijk op dit tijdstip op vrijdag. De meeste vertraging heeft het verkeer rond Rotterdam. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat voor de Van Briennoordbrug... 5 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Daardoor ook een file op de A16 van Rotterdam naar Breda... voor Rotterdam-Veiennoord 4 kilometer. De A20 Gouda richting Hoek van Holland... staat tussen Rotterdam Centrum en Knoop het Ketelplein 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.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 Goedemiddag, we volgen de gebeurtenissen in Venezuela... waar leiders als Ahmadinejad, Boutersen en Lukashenko bijeen zijn... om afscheid te nemen van hun vriend Hugo Chávez. We hebben ook sport. De Nederlandse honkballers zorgden weer voor een stunt tegen Cuba. En om zes uur begint in Tiof de World Cup finale schaatsen met de 500 meter. En vaders die zouden zich meer in kunnen zetten als luizenvader op school. Daar komt het kabinet mee. Dat hoeft niet altijd de moeders te zijn, vinden ze. Eerst het nieuws over haren. U heeft het kunnen horen. De politie heeft gefaald bij de aanpak van het zogenoemde Facebookfeest in september vorig jaar. De burgemeester is natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk voor wat de politie doet. Ook de burgemeester krijgt vandaag kritiek. Verslaggever Roel Pauw is in haren. Roel, jij hebt alle persconferenties gevolgd. Hoe is dat rapport bij de burgemeester aangekomen? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat hij uh, nauwelijks verbaasd kan zijn geweest... over de inhoud van dat rapport. Net zoals niemand eigenlijk in uh, Haren en uh, Weide Omtrek. Want het was een ongelooflijke puinhoop. Iedereen heeft het uh, zo ongeveer live kunnen meemaken via internet. En op die uh, avond van 21 september is uh, Rob Bats alleen maar bezig geweest... met te redden wat er nog te redden was... terwijl hij de dagen daarvoor nog had gezegd... er is geen feestje. Nou, dat heeft hij dus uh, geweten... Um, en dit is ook wel zo ongeveer uh, de kern van het rapport van Job Cohen. Het ontbrak aan kennis van de sociale media, hoe dat allemaal in elkaar steekt... en wat de effecten daarvan kunnen zijn. De politieinzet was onder de maat, de mobiele eenheid kwam te laat... en toen die verscheen was de communicatie ontzettend beroerd en ga zo maar door. Nou, Rob Bats heeft het allemaal aangehoord, het uh, exposé van uh, Job Cohen... en dit is wat hij er vervolgens zelf over zei...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 vandaag en hier mijn excuses aan. De burgemeester is en blijft verantwoordelijk... voor de veiligheid van zijn burgers. En zo voelt dat ook. En zo wil ik dat ook blijven voelen in de toekomst. Ik dank u wel. Ja, daarin hoor je dat uh, burgemeester Bats... eigenlijk al een voorschotje neemt op wat nog uh, gaat komen... Um, hij heeft weliswaar zijn excuses aangeboden... maar hij gaat ervan uit dat hij gewoon burgemeester van Hagen zal blijven. Hij zegt heel nadrukkelijk... nu, hier, vandaag, bied ik mijn excuses aan... maar ik wil graag leiding geven aan... Uh nou ja, de lessen die we hebben geleerd, de, de implementatie daarvan... Uh, een beter Hare, dat uh, komt tot stand onder mijn leiding. En Geen staat, spoor uh, van uh, vertrek. Nee, daar staat minister Opstelt ook achter. Die vindt het in ieder geval goed als hij blijft. Um, hoe, hoe denken de bewoners van Hare erover dat, dat hij wil blijven? Ja, uh, vandaag is het uh, in Haren niet alleen de dag van de commissie Cohen... maar het is ook heel gewoon markt op het plein... tegenover het stadhuis van burgemeester Bats... En uh, dit is wat uh, het winkelende publiek er zoal van vond. Jammer. Ik denk dat uh, meer mensen denken dat iemand moet boeten. Iets moet gebeuren met die. Ja. Zou die mogen blijven wat u betreft? Nou, Eigenlijk niet, nee. nee? nee. nee. Maar je hoeft niet voor elke fout iemand te laten opstappen. Nee, maar dit was er nogal eens. Nee. Ik ken niet de details ook van dit verslag uh, om daar een goed oordeel mm -hmm. over te geven. Maar ik durf niet als oordeel zonder meer te geven van de wegwezen. Hij is eindverantwoordelijk voor plaatsing. Hij had mensen de ja, straat op nou, kunnen klok. sturen. Ja. Of een uh, pelotonnetje ME'ers uh, achter nou, de hand kunnen houden. Dan moet hij weg. <laughs> maar ik denk dat de gemeenteraad over zijn hart strijkt en denkt ach. <laughs> nou ja, of dat ook daadwerkelijk het geval zou zijn... dat moet dinsdag duidelijk worden. Want dan moet burgemeester Bad zich uh, voor de gemeenteraad verantwoorden. En ook al uh, spreekt minister... Uh, opstelde zijn vertrouwen uit in zijn leidinggevende capaciteiten. Uiteindelijk gaat het erom wat de gemeenteraad ervan vindt. Hoe pauw was dat vanuit Haren en straks vanuit Haren, Job Cohen na vijven. Ja, ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. Men zegt een begrafenis, maar Hugo Chavez wordt niet begraven vandaag. Waarschijnlijk gebeurt dat helemaal niet. Het idee is nu dat hij wordt bijgezet in een museum... We gaan in ieder geval wel naar de hoofdstad van Venezuela, Caracas... want daar is een eerbetoon begonnen. Laat ik het zomaar noemen, Dick Draaier. Um, en daar is een behoorlijk interessant rijtje leiders uh, te zien... Hè, die daar naartoe komen. Ja, 33 volgens mij in totaal. Uh, de meeste uit uh, Zuid- en Latijns-Amerika. Maar ook uh, Ahmadinejad uit Iran is te gast. Wouter uit Suriname. Dus uh, ja, het is een, een opmerkelijk rijtje. En wat gebeurt er allemaal vandaag? Hoe, hoe gaat die plechtigheid eruit zien? Nou, dat is mij ook nog niet helemaal duidelijk. Uh, ik sta op het ogenblik twee kilometer van zijn baar vandaan. Het is, uh, ik denk dat er echt uh, honderdduizenden mensen hier zijn die geen glimps zullen opvangen van de hele ceremonie, omdat er geen televisieschermen zijn opgesteld. Um, uh, het zal een vrij sobere ceremonie zijn, neem ik aan. Want daarna moet de processie weer doorgaan... om het volk de gelegenheid te geven om alsnog afscheid te nemen. Daar hebben ze zeven dagen extra voor gekregen. En hoe, hoe zou jij de sfeer bij jou omschrijven? Bij al die mensen die er om, om jou heen zijn? Nou, het is natuurlijk een hele trieste dag voor veel Venezolanen, maar uh, men heeft al een het idee kunnen wennen natuurlijk omdat hij al een tijd ziek is, uh, was, Javis. En uh, ja, de, de omslag, direct, de schok die men had direct na zijn dood afgelopen dinsdag, ja, die is nu wel uh, ja, omgezet in een, een, een soort uh, strijdbaarheid van mensen die uh, geloven dat uh, het chavisme, de, de leer van chavisme, gewoon doorgezet kan worden onder de nieuwe, uh, opnieuw in ieder geval de vicepresident. Dat moet in de verkiezingen nog blijken. Nicolas Maduro. Dus dan is vooral heel strijdbaar. Uh, twee kilometer hier vandaan uh, gebeurt het, maar ik zit hier al tussen mensenmassas in die een ja, soort uh, vrijmarktidee krijgen meer van. En het is toch wel heel gemoedelijk. En het is moeilijk om te zien vandaar. Nou, we hebben hier wel een televisiescherm kunnen opzetten en daar zit uh, correspondent Kees Elebaas naar te kijken, correspondent ook in Latijns-Amerika en nu toevallig hier. Kees, Zeg, hoe, hoe kijk jij naar al, al die beelden van deze bijeenkomst? Nou ja, het is uh, ja, alle alle vrienden we zien op dit moment zien we Korea uh, binnenlopen met Zuid-Korea met... of Noord? Nee, Korea van Ecuador. Oh, sorry, sorry, ik dacht <laughs> dat je het land Korea bedoelde. <laughs> nee. Uh, en vlak voor hem liepen uh, Morales naar binnen en ook uh, Raúl Castro zagen we zojuist binnenkomen. Ja, het is natuurlijk een heel indrukwekkend rijtje. Het maakt ook duidelijk hoe belangrijk Chavez ook voor het continent is geweest. Um, maar natuurlijk in de eerste plaats heel belangrijk voor de, voor de Venezolanen zelf. Uh, we, we zien heel veel emotie deze dagen. Ik bedoel, voor ons komt het misschien soms wat overdreven over... maar uh, dat komt misschien ook omdat we ons niet helemaal voor kunnen stellen... hoe Venezuela eruit zag uh, 14, 15 jaar geleden toen Chavez aan de, aan de macht kwam. En uh, ja, wat je ook verder van hem vindt, hij is opgekomen voor de armen van zijn land... Hij heeft zijn stem gegeven, hij heeft ze weer hoop gegeven, hij heeft ze zelf respect gegeven. En ja, daarvoor zijn ze hem dankbaar. En dat is uh, wat we deze dagen zien aan, aan emotie daar in uh, Caracas. Ja, bij de mensen ook wel bij een aantal uh, leiders, bevriende leiders. Mark Rutte loopt daar niet tussen, hè? Wie, wie heeft Nederland gestuurd? Nederland heeft gestuurd uh, de voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek. Nu minister van, uh, van Staat, die, die vertegenwoordigt uh, Nederland daar, ja. We komen later bij jou terug, Kees Elebaas, om over deze bijeenkomst in Venezuela te spreken. We gaan nu naar verslaggever Marcel Bril. Die is vandaag in Zeewolde. Marcel, met jou begint het weekendgevoel al een beetje... want jij bent op een apart soort festival. Ja, ja, ik ben eigenlijk op een, op een bungalowpark. Zo'n bungalowpark dat je misschien wel kent van activiteiten met de familie... of met de schoonouders, dat je daar dan in een bungalow zit. In zo'n zo lage bungalow, in dit geval een beetje mintgroen beschilderd. Eh, en eh, een keukentje eh, met een, een, een afwasmachientje. Dat soort bungalows eh, waar je naar een, een zwemparadijs kan. Eh, nou ja, dat is hier ook allemaal. Maar het verschil eh, is dat hier ook een, ja, een, een alternatief festival is eigenlijk met alternatieve popmuziek. En ja, dat is wel iets wat steeds vaker voorkomt. Uh, dit festival is voor de eerste keer. Het heet Where the Wild Things Are. En ja, op dit moment is het nog niet begonnen... maar komen mensen binnen, pakken hun auto uit... zoals mevrouw nu bij huisje 532. Uh, en krijgt een biertje aangereikt op dit moment. Het eerste van vandaag, biertje? Ja, natuurlijk. Ik moest nog rijden. Een, een festival uh, op een bungalowpark. Ja. Dat klomt mij vrij nieuw en bijzonder in de oren... Ja, het is ook voor het eerst. Het is ook nieuw. En waarom, waarom kiest u ervoor? Um, ja, te oud voor het kamperen en de herrie s'nachts bij Lowlands. En uh, hier heb je ja, als oudere jongeren toch het leuke van alle bands... maar het comfortabele van een lekker warm bed. Nou, dat is een mooie combinatie dus. En moet je even kijken of het ook zo nog uitpakt. Maar het festival gaat zo dadelijk beginnen... en dan horen we meer over die unieke combinatie. Marcel Bril. En straks Luc Ikink met zijn Twitter-rubriek. Twitter ging ook vast over haren. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Everybody's changing. Marco Verhoef, goedemiddag. Hallo, Lucella. Ja, ik moet jou een vraag stellen, Nou, dat ik, hoeft he? niet. Ik wil ja, jou wat vragen. Oh, nee, nee, ik wil het een keer omdraaien. Ik wil het... Weet jij hoe warm het vandaag was in Groningen? Uh, acht graden. Fout. Weet jij hoe warm het vandaag was in Maastricht? 18 graden. Nou, dan zat je dichterbij <laughs> inderdaad. Nou, het was 16 graden in het zuiden van het land, maar Strijf dus ook. En 3 graden slechts in Groningen. Dus enorme verschillen vandaag. Uh, 13 graden op zo'n afstandje in ons land, dat kom je niet elke dag tegen. En de, die verschillen houden we voorlopig nog even mee te maken. En uiteindelijk gaat dan de kou winnen. Maar goed, dat is in grote lijnen het weer. En uh, als je mij dan vraagt van wat wordt het maandag? Dan kan ik je een heel nou, goed antwoord geven. Je stelt nu ook je eigen vraag, ik vind het prima. <laughs> Ga je gang. <laughs> Nee, wat wordt het maandag? <laughs> nou, Maandag is niet zo moeilijk, dus daar wou ik eigenlijk maar mee beginnen. We hebben dat gehad, maandag is gewoon koud... en dan ligt de temperatuur in het hele land net boven het vriespunt misschien. Waarschijnlijk is het droog en de zon schijnt af en toe. En er waren ook vermoedens over sneeuwval. Gaat dat ervan komen? Weet je daar al wat meer over? Ja, nou ja dan krijg je dus inderdaad die tussenliggende periode... morgen en uh, zondag. Uh, uiteindelijk gaat de kou winnen en dat gaat gepaard met winterse neerslag. Dat klinkt als zijnde, hij weet het niet. En uh, dat komt het ook wel een klein beetje op neer. Het is heel moeilijk aan te geven... Uh, waar de neerslag precies gaat vallen. Nu trekt van het zuiden uit bewolking het land in en gaat het regenen. Als die neerslag uiteindelijk in het noorden van het land aankomt... nou ja, dan is het daar misschien net boven het vriespunt. En morgen in de loop van de dag zal daar de eerste winterse neerslag zich aandienen. Sneeuw, natte sneeuw, misschien zelfs wel ijzel en gladheid. Eh, daar moeten we allemaal rekening mee houden. En eh, dan in de loop van zaterdagavond naar zondag toe en zondagoverdag... gaat de kou winnen, gaat het overal dus waarschijnlijk wel wat sneeuwen. En dan zou er hier en daar misschien maar eens een keertje vijf tot tien centimeter kunnen liggen. En dan hebben we het ineens over heel ander weer dan vandaag. En dan wordt het weer oppassig geblazen op de weg. Zeker. Ga eens kijken hoe het nu op de weg is. Edwin Gerritsen. Nou, nu valt het wel mee, Luzella, Er zaten vijftig kilometer file in totaal. Dat is minder dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan rond Rotterdam. Er zijn vanmiddag vrij veel ongelukken gebeurd. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda... staat tussen Rotterdam, pins alexander en Moordrecht... vijf kilometer file. Dat komt door een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. Iedere vrijdag is Luc Ikink hier te gast. Mr. Twitter van Radio 1. Luc Ickink <laughs> <Ja, laughs> he? houdt het allemaal <laughs> bij voor ons. Luc, uh, ik zei net dat het alvast vast veel over haren zijn gegaan ja, vandaag. Ja, een heel lang training topic. Niet alleen haren, ook Job Cohen en ook het woord YOLO. Want uh, vandaag is de dag dat Job Cohen de uitspraak YOLO van ons afpakte. You Only Live Once. Het was het motto van de internetgeneratie. En dat kwam allemaal door een rapper, Drake. Die had een jaar geleden een hitje. Maar een klein hitje, maar met dit nummer. Heel saai nummer hoor. Nigga, YOLO zit daar dan in. You Only Live Once. En Een jaar lang konden we dan eigenlijk Yolo en door het leven. alles was YOLO. Op Twitter kon je alles maken. Want ja, YOLO, YOLO is cool, YOLO is jong. En YOLO is tegenwoordig ook Job Cohen. YOLO, You Only Live Once. Ja, een zogenaamd jobmomentje is dit. Op internet is alles wat nieuw is, cool, tot het moment dat Job Cohen er vanaf weet. Veel reacties, ook op die persconferentie van Job Cohen. Bart Nijman die zegt, het moet gezegd, Cohen valt wel uitstekend en vlot samen... wat we allemaal al een half jaar weten. Jean-Pierre Gele die zegt, tot nu toe klinkt die persconferentie van Cohen... als één grote cursus sociale media voor dummies... Rolf Jan Duin, die zegt, Cohen legt nu uit wat YOLO betekent. Deze persco is nogal epic, oftewel deze persconferentie is nogal bizar. Edgar van Oostrum, die zegt, benieuwd wat ze straks gaan proberen te verbieden. Feestjes of puberbreinen, alcohol, social media of toch maar gewoon alles. Hashtag haren. Het ging de hele dag erover. Dan um, is het Internationale Vrouwendag vandaag. Gefeliciteerd nog. Daarmee een dag om te vieren en een dag om iets te doen. Het kabinet zet zich, in, zet zich in voor gelijke kansen voor vrouwen in de hele wereld. Dat zegt onze minister-president. Jan Noniem die zegt mannen die in hun eentje in een lift staan... en besluiten een spiegelfoto te nemen... laten we die ook even eren op Internationale Vrouwendag. Verslaggever Xander van der Wulp die meldt op zijn Twitter... dat alle vrouwelijke ministers een bosje bloemen hebben gekregen... van de mannen in het kabinet... Guido Wijers die zegt vandaag is het internationale vrouwendag. Sorry hoor, maar voor mij is het elke dag vrouwendag. Hashtag kan niet zonder. En nu komen de grapjes. Bert, die zegt in het kader van de internationale vrouwendag heb ik bewuste wc-bril omlaag gedaan vandaag. Soetman is de conclusie gerechtvaardigd dat er 364 mannendagen per jaar zijn? Jordi van den Bovenkamp, die vindt het naar een aparte onderbreking van het mannenjaar. En diezelfde Jordi van den Bovenkamp, die zegt zij kunnen zelfs met de eer strijken. Sorry, ik zeg het niet. YOLO. slot nog een uh, klein showbiz nieuwtje. Vind je het leuk om in het weekend erin te gaan? Ja toch? Matthijs van ja, Nieuwkerk is namelijk aangehouden door de politie. Nee. Hij liep in Amsterdam, had een blauw jasje aangetrokken. En uh, dat blauw jasje had ook een messentrekker aangetrokken. Trokken, die werd gezocht en dus dacht de politie... hé, hey, dat is hem, hebben ze hem even aangehouden. Filjo leidt daarover op Twitter. Uiteraard Theo Holman die zegt dat Matthijs meer blauw op straat wil. En Wilco Terwijn die zegt... Matthijs van Nieuwkerk aangehouden door de politie. Laat me raden, hij heeft zeker te hard van de autocue afgelezen. Tot zover verder. Zo gaan wij vrolijk het weekend in, yes. Luc Iking. Hallo. Het is acht minuten voor vijf, tijd voor Madness, Our House.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 There's always something happening, and it's usually quite loud. Mom, mum, she's so house-proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed.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 Ja, het kabinet wil ook iets met de internationale vrouwendag. U hoorde net van Luc Ickink dat de vrouwelijke ministers een bloemetje hebben gekregen. Maar ze hebben ook een boodschap voor de rest van Nederland. Emancipatie is ook een mannenzaak. Dat betogen in ieder geval minister Ascher en minister Bussemaker. Internationale Vrouwendag, heel belangrijke dag om uh, te blijven denken aan uh, het moeizame proces waarin vrouwen recht hebben gekregen. Het vieren, te vieren wat we nu allemaal hebben en vooral ook nieuwe punten te agenderen. En ik vind het heel belangrijk dat Internationale Vrouwendag niet iets van vrouwen blijft, maar dat mannen mee gaan uh, doen. Ik heb even gegoogeld. 66% van het werk wereldwijd wordt door vrouwen ja. verzet. En zij hebben slechts 10% ja. van het wereldinkomen. Dus u zegt het. En dat kan zo toch niet langer. Het betekent ook dat 80% ook van de vrouwen in Nederland... te maken heeft met ongewenst seksueel gedrag. 40% van de vrouwen met seksueel geweld. En dat we bijvoorbeeld nog steeds maar 10% vrouwen... bij beursgenoteerde bedrijven als commissaris hebben. 14% slechts vrouwelijke hoogleraren. Dus ik wil eigenlijk vandaag een oproep...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 in wie er voor de kinderen zorgt en wie er voltijds werkt... dan moet het ook eens van de vaders komen. En dat zit helemaal in ons denken. We hadden het over, je hebt het over luizenmoeders, voorleesmoeders. Uh, waarom geen luizenvaders en voorleesvaders? Maar nu even eerlijk, u heeft drie kinderen. Bent u wel eens luizenvader geweest? Ik ben nooit luizenvader geweest. Uh, ik heb wel regelmatig voorgelezen en dat is iets om naar te streven. Ja, dat, zo gaat het vaak. De ja. mannen pikken dan de aardige dingetjes eruit. En dan blijven die rottige klusjes, zoals luizenmoeder zijn, toch weer bij de vrouwen liggen. Nou ja, daarom vind ik dat een heel mooi voorbeeld. Waarin uh, mannen taken van vrouwen over kunnen nemen. Dus niet alleen uh, even op zondagmiddag met de kinderwagen wandelen in de zon. Maar ook gewoon al die andere soms rottige. Maar uiteindelijk ook hele bijzondere klussen te kunnen doen. Want je bouwt er ook een band met je kind mee op. Wij kunnen het niet voorschrijven, dat willen we ook niet. Maar we kunnen wel goede voorbeelden laten te zien, laten zien hoe een betere taakverdeling ook tot betere resultaten leidt en we kunnen het ondersteunen. Nu weer even terug naar de huiselijke sfeer. Als minister Asscher nou belooft, voor volgend jaar ben ik ook luizenvader geweest, zet u dan voortaan de vuilnis buiten? Ja, maar dat doe ik eigenlijk al. Ja, dat is geen eerlijke deal zo, hè? Ja. Dat waren de ministers Asscher en minister Bussenmaker in gesprek met Michiel Breedveld. Komend uur in het Radio 1-journaal gaan we het hebben over uh, de FNV, die wil dat het prepensioen in de bouw weer wordt ingevoerd. Job Cohen, ik zei het al eerder, is te gast. En we praten over Zuid-Korea: de reacties die er zijn op het feit dat Noord-Korea de wapenstilstand niet meer in acht wil nemen. Tot zo. BNN Today. Jij hebt toen Bats geïnterviewd, de burgemeester ja. van Haren. Wat betekent dit nu voor hem? Vanavond om half negen op Radio 1. Ja, misschien neemt hij inderdaad zijn verantwoordelijkheid. Het zou mij niet heel erg verbazen. Ik denk niet dat hij dit gaat overleven. Nee. Luister en kijk mee op Radio 1.nl. Je hebt veel mensen gesproken die hem in de ogen hebben gekeken. Ja. Mm -hmm. Tristan, wat zeggen ze over hem? Eigenlijk allemaal hetzelfde: dat, dat er een soort rust uitstraalde. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Natuurlijk, de man ontkent en beweert dat hij degene is die gebruikt wordt. En Daan de Vos, die is van treiteren overgestapt op dreigen. En als de dochter van Wolse moet ontgelden, zijn daar rapen gaar. Kijken vanavond op Nederland 1. Half-negen bij de Tros, Flikke Maastricht. Zonnepanelen, voordelig en makkelijk geregeld. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Dit is Radio 1.